Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het eerste transport met vrachtstukken van de MH17... komt morgen aan op de luchtmachtbasis Gilserijen. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De vrachtwagens worden om twee uur verwacht. En op de vliegbasis passeren de vrachtwagens... de nabestaanden van de slachtoffers. In totaal zijn 16 vrachtwagens met vrachtstukken onderweg naar Nederland. De economie trekt aan en de huizenprijzen stijgen, maar het gaat allemaal niet snel. Dat zegt de Nederlandse Bank in de halfjaarlijkse economische ramingen. Voor veel huiseigenaren met een restschuld zal het misschien nog tien jaar duren voordat die is weggewerkt. Wel worden er meer huizen verkocht en stijgen de prijzen weer langzaam. Verder zegt DNB dat de werkloosheid daalt.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 Vorig jaar hebben ruim 1800 mensen in Nederland zelfmoord gepleegd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nooit eerder was het cijfer zo hoog. Het aantal zelfdodingen stijgt al zes jaar op rij. Toch is het zelfmoordcijfer relatief laag in vergelijking met andere Europese landen. Het bedrijf Uber moet stoppen met de goedkope taxidienst Uberpop. Dat heeft een rechter besloten. Bij Uberpop rijden particulieren in hun eigen auto klanten rond... voor de helft van de prijs van een taxi. Dat is illegaal taxivervoer, oordeelt de rechter. Naast deze zaak lopen er ook nog strafrechtelijke procedures... tegen vier Uberpop-chauffeurs. Het weer wisselend bewolkt zijn buien. Mogelijk met onweer, hagel en natte sneeuw. Het is 4 tot 7 graden. Morgen regen zon en lange tijd droog. In de nacht naar woensdag gaat het regenen en hard waaien. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hawker van de ANBB. Er staan momenteel geen files... en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin...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 daar hebben we vreselijk veel boeken van verkocht, zeg. 16e druk is dat boek al. Ja, da ben ik flink van op vakantie geweest, reken maar. Yes. Daar ben ik flink van op vakantie geweest. En dat boekje, het vreemde van het boek is... dat gaat over, ze even lezen ook alweer... het gaat over een Theo, een geëmancipeerde man... die even kijken, bewust knuffelt. En uh, actief breidt. En uh, poeh, actief niet neukt. Dat was toen mode. Uh,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 Nou, het mag iets lekker uh, in je eentje werken. Altijd maar in een groep. Nou, dus iets lekker uit je hoofd leren om uit te kunnen sloven dat je alles weet. 9 zijn 10 halen? Is er niet meer bij. Een erg goed kan je krijgen. Of een doet leuk mee. Oh. Nou, dan heb ik liever een drie, hoor.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 Eerst album van Carlos Fontana 1969 Evil Ways is dus vandaag uh, 8 december. Maandag, de werkweek is weer begonnen. Sinterklaas is het land weer uit. Zonder dat we hem uitgezwaaid hebben. Hij is gewoon weer weg, die man. Ja, niks aan te doen. Uh, tja, nou ja. We gaan maar door, hè. Het is Sam Cook. You saw me standing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 Then suddenly there appeared before me The only one my arms could ever hold Then I heard somebody whisper, please adore me And when I looked, the moon had turned to gold blue moon. Now I'm no longer alone Without a dream in my Standing alone, without a dream in my.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 Without a love of my, my, my, my, my, mijn, mijn, Without a love mijn, mijn, mijn, my own Without a love Een mooie instrumentale Bobby kies die vorige week overleed. Zo'n man waar uh, weinig mensen misschien weten wie het is en, uh, en zo. Maar als je bijvoorbeeld op alle platen van de Rolling Stones kijkt... dan kom je zijn naam uh, nou. 9,5 van de 10 keer kom je naam tegen. Want uh, al sinds jaar en dag speelden hij altijd uh, de saxofoonpartijen... Uh, op elke Rolling Stones LP bijna. En uh, niet alleen bij Rolling Stones, maar ook bij uh, Joe Cocker... bijvoorbeeld was hij regelmatig te horen... Uh, zeker op het uh, legendarische album uh, Mad Dogs and Englishmen. Waar Bobby Keys met een aantal andere uh, de blazerspartijen speelde. Vorige week overleed hij. Ik denk, ik ga toch nog eens een keer een, een liedje van hem zelf draaien. Dat u ook eens hoort dat hij zelf ook platen kon maken. Bobby Keys dus. Ja, het, het lijkt wel een beetje toeval dat we een beetje in de overleden zitten. Maar ja, het is vandaag ook 34 jaar geleden dat. Uh, John Lennon voor zijn uh, gebouw, het Dakota Flatgebouw in New York, werd neergeschoten. En dat is toch ook al even nog een moment om daar even bij stil te staan. Vind ik wel. Toch? Ja, ik vind dat dat wel even kan. John Lennon. Een liedje van het album Imagine. Jealous Guy. John Lennon was dat. Van uh, het legendarische album Imagine. En uh, dat is gewoon mooi. Ja, dat is prachtig. Is dat. Uh, kijken wat we nu krijgen. Lees op verzoek. Ik heb hem toch gevonden. Toute séleur, pourquoi, pour qui? Et ce matin, qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Trop fort, trop fort et maintenant que vais-je faire? Elle néant glissera ma vie, tu m'as laissé. La terre entière, mais la terre, sans toi c'est petit, pour mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on y peut. I'm dat hij uitgebracht heeft. Adamo zingt Beko. Of Chante Beko moet je dan zeggen op zijn Frense, natuurlijk. Ja, oké. Nou, een maand en al dus. En dan is het weer tijd voor het Regio nieuws Decembermaand is begonnen. Oh. Overal waar je kijkt zie je verlichte straten en huizen. Voor veel mensen is het een uitdaging om het huis zo uitbundig en kleurrijk mogelijk te versieren. Van lampjes tot vliegende eh, koetsen en eh, elanden. Een prachtig gezicht en daarom gaat Dichtbij NL dit jaar op zoek naar het mooiste kersthuis van de regio. Heb jij je huis versierd? Maak een foto, plaats hem op dichtbij en maak kans op een mooie prijs. Ja, praat vulling voor je luchtbed. Een passant heeft... Een passant heeft... Ik begin helemaal op zijn Frans te lullen, zegt, Dat kan toch niet? Een passant heeft zaterdagochtend het stoffelijk overschot van een man aangetroffen... in het water bij de Lange Herenvest in Haarlem. Zaterdagmorgen rond kwart over elf kreeg de politie een melding van een voorbijganger dat in het water naast de Lange Herenvest... onder het bruggetje naar de Rome, uh, Romolenstraat... het levenloze lichaam van een man lag. De politie stelde ter plaatse een forensisch onderzoek in. Gedurende die tijd was de omgeving afgezet. Uit het onderzoek bleek dat er geen sprake was van een misdrijf... en vermoedelijk is de man door een ongeval of onwelwording in het water gevallen. Verder onderzoek zal hier uitstel over moeten geven. De identiteit van het slachtoffer is wel bekend, maar de politie kan deze nog niet vrijgeven in verband met het informeren van eventuele nabestaanden. Een dronken 20-jarige hoofddorper is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. nadat hij zaterdagochtend in alle vroegte tegen de land liep bij een politiecontrole in Heemstede. Hij reed rond half vijf of tien voor half vijf op de snorfiets over de Heemstedse dreef. En daar werd hem gesommeerd om aan een blaastest mee te werken. Als beginnend bestuurder overschreed hij het maximaal, eh, maximum ruim negen maal. Hij moest dus ook meteen zijn rijbewijs inleveren en heeft een proces-verbaal gekregen. En verzeker u, het gaat hem ook een heleboel geld kosten. Het was trouwens in Beverwijk precies hetzelfde afgelopen vrijdag. Daar was een dronken Amsterdamse dame. Uh, die uh, bijna zeven keer het uh, toegestemde uh, percentage alcohol in de bloed had. En die vond het leuk om een stoplicht, een verkeerslicht uit uh, de grond te rijden. Ja, dat gebeurde op de spoorsingel uh, kruispunt Schans in BFW. Nou, we je daar ook weer van op de hoogte? Waar er normaal op 5 december wordt ingebroken om spullen af te zetten. Waar we regelmatig blij van worden is er afgelopen vrijdag in Sandpoort-Zuid het omgekeerde gebeurd. Als je afgelopen vrijdag 5 december tussen 12 uur 45 en 18 uur in de buurt van de Vandalenlaan in Sandpoort was, ben je misschien wel getuige geweest van een woninginbraak. Via de achtertuin heeft de boef uiteraard zonder tabbert de keukendeur gekraakt en waardevolle spullen meegenomen. Voor de bewoner een niet zo heerlijk avondje. En dat waren de nieuwsberichten. ...of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een fraaie zaterdag... ...en een natte zondag... ...draait het vandaag om... Eh, ...buien en, en deze buien kunnen vergezeld gaan... ...van hagel en onweer. Het wordt vanmiddag een graad of zes. Vanavond en de komende nacht zijn er ook klaringen. Maar ook nog enkele buien... al oh, neemt de buiigheid wel flink af... En daarbij ook de kans op hagel en onweer. De wind waait matig aan zee vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. En de temperatuur daalt naar waarde tussen de 2 en de 4 graden. Morgen schijnt af en toe de zon. Maar vooral in de ochtend is het lokaal nog een bui mogelijk. De matige noordwestenwind draait eh, op de nadering van alweer een volgende storing naar zuidwest. En neemt in kracht toe... En de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. En dat was het weer. Ik weet niet zeker nou... Nee, dus zonder, zonder Robbie Williams. Die heeft uh, geloof ik een sabbatical genomen wat Take That betreft. Maar in ieder geval wel Carrie Barlow en zo. Ze zijn er maar met z'n drieën. Is er nog een mee gestopt. Jason of zo heet het geloof ik. Die is er ook mee gestopt. Dus uh, van de vijf zijn er nog drie over. Oh. Nou ja. Take That dus. Ja, dat was natuurlijk al dienstdees. We gaan eens even kijken uh, hoe het het afgelopen weekend in antwoord was. Want het is natuurlijk wel belangrijk hè, om dat even te weten hoe dat was afgelopen weekend. Ja, hij is aan de telefoon, hè Joop? Hij is, ja, ja. Ja, ja. ja, we zitten er helemaal klaar voor, Ruud. Je zit er helemaal klaar voor? Zo. Ja, volledig. Volledig. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, als het Heb je. Zoveel is er niet gebeurd. Nee. Nou, vertel maar, ik ben benieuwd. Nou, wat, wat, wat echt uh, vermeldenswaardig is, dat was uh, de, de comedy night bij Herpervloed, uh, het restaurant van het Amsterdam Beach Hotel. Ja, dat was grandioos, echt. Ik, ik, ik heb best uh, allerlei soorten dingen meegemaakt, maar dit was uitstekend. Het was uh, een, een humor van de bovenste plank, echt waar. En uh, het was ook wel aardig druk, ook eigenlijk in dat Eps uh, Food uh, restaurant. Uh, het was super... Ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Heb je gelachen? Uh, uh, ja, volop. <laughs> ja, ja? ja dat, uh, Ruud, het was uh, geweldig. Okay. En, um, ik Laat mij vertellen dat het in januari weer gaat gebeuren. En ja, dan moet je dan wel op tijd zijn. Want ik denk dat het dan wel volledig vol zal zitten. Dat was het afgelopen zaterdag nog niet. Het was nieuw. En uh, ja, uh, ja, nogmaals, grandioos. Meer nou. kan ik er niet over zeggen. En het uh, is uh, ja, echt, uh, echt geweldig was het. Oké. Okay. Meer heb ik niet bij, eigenlijk. Meer heb je niet. Heb je zo weinig beleefd in <laughs> weekend? Uh, ja, een beetje sport natuurlijk. Daar ja, ja, heb ja, ja, ja. ik ook bij geweest. Ja. Voetbal en basketbal en uh, ja. uh, handbal, uh, over alles ja. nog wat, maar. Uh, de rest, uh, het was sowieso al niet veel. Dat heb ik uh, vorige week vrijdag al gemeld. Ja. Afgelopen vrijdag. Hey, maar dit. Uh, dit, dit, dit, mag, dit mag niet meer weg. Dit moet gewoon blijven voortbestaan. Ja. En ik denk dat uh, Susanne Janssen van, uh, van het Amsterdam Bichatel dat ook wel graag wil. Want het was, uh, ja, grandioos. Geweldig. Nou, ik ben blij dat jij in ieder geval een leuk weekend gehad hebt dan. Ja, ja, ja, ja, ja. was het weinig? Ja, zeker. ja niet dan, ja, want jij bent bij dat... Oh, oh. Ja, ja, ja, ik heb, nou, ik nou, heb nou, een heel nou, leuk weekend gehad. Het was een hele indrukwekkende dag afgelopen ja, ik, zaterdag. ik zag allerlei foto's, zag, zag ik staan. En, uh, ja. Nou, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Ja, dat was helemaal groot, joh. Dat was echt groot. Uh, ik heb er zaterdag nog even verslag bij gedaan bij Zandvoort op zaterdag. Dus het was echt uh, ja, uh, zeer de moeite waard. Ja, ik, ik, ik kon daar niet bij, kon daar niet luisteren op dat moment, uh, soms op zaterdag, want uh, ik zat natuurlijk bij... Hij ja, zat bij de sport, hè? Uh, uh, ja, hij moest bij de voetbal uh, doelpuntjes melden, natuurlijk. Uh, ja, nou, die, waren, ja, die waren, waren er. Ja, waren er veel doelpunten? Ja, er zat nou veel, ja, vier in ieder geval, drie voor het en eentje voor, uh, voor de tegenstanders. Kijk, dat, uh, dat was, uh, ja, allemaal top. Ja. Goeie overwinning, dus... Ja, ja, en uh, ja, door allerlei oorzaken uh, staat Zandvoort nu uh, ex-equo op de tweede plaats. En dat is uh, ja, eigenlijk een uh, uh, uitstekende zaak, natuurlijk. Ja. Wat wil ik zijn? Welke klasse speelt Zandvoort? Uh, 3B zaterdag. Okay. Ja, ik, ik vind het een beetje te, te, te laag, ja. want, uh, ja, maar de ambitie is ook om er hoger te spelen. Ja. Vorig jaar is het niet helemaal goed gegaan, Zij zijn, een stapje, hebben ze een stapje terug moeten doen. En eh, laten we hopen dat ze dan het einde van het seizoen uh, lekker weer een stapje omhoog mogen doen. Want ja. Ik denk dat de tweede klasse uitstekend is voor uh, SV Oké. Okay. Maar ze moeten het wel bereiken natuurlijk. Goed, hè? Ik kan, ik, kan ze daarin niet in, ja, ik kan ze alleen steunen uh, wat betreft uh, de krant, maar ik, ik, ik kan ze niet helpen. Nee. Ik, uh, jij, kan geen, jij, kan geen jij kan geen trainer worden, nee. worden, zeg maar Nee, daar moet je zelfs nog papieren voor hebben. Ja. Daarin, ja. Je, dan, vanaf de vierde klas, geloof ik, moet je, vier, moet je papieren hebben. Ja. Ja, en ja, ik ben van huis uit niet echt een, een, een voetballer. Ik ben meer een basketballer, Amerikaanse sport en dat soort zaken. Dat, ja. uh, dat ligt mij veel meer dan... Uh, dan het, het voetbal. Oké. Okay. Nou, dan ga ik maar weer verder met het programma. Ik bedoel dat je niet meer te Een melden vraagje. hebt. Dan ga ik maar weer even verder. Ik heb nog één vraagje. Oh, je hebt één vraagje. Ja, hoe is het met je meisje? Nou ja, die zit nog steeds thuis. Die, die, uh, ja, ja die, die, ik mis haar wel hoor, hier op de radio. Maar, ja, begrijp ik ja. Ja. Ja. Ja, ja. Alles alleen doen en zo. Bah. Maar uh, nee, ge... <laughs> nou ja het gaat iets aan de betere hand. Oké. Okay. Dus. Goed, nou uh, uh, groet haar van mij. Ik zal haar groeten. Ik denk dat ze luistert tussen, heeft het gehoord. Ongetwijfeld, dat denk ja. ik ook eigenlijk wel. Ik dus, uh, kan niet anders. Nee, denk het wel. Goed, maar uh, goed. ik ga je zien, Joop. We spreken elkaar vrijdag weer. Vrijdag weer? Met de agenda van, volgend jaar, van volgende week. En ah, volgend jaar vind ik nog een beetje... we zijn eigenlijk, eigenlijk nog een behoorlijk hoor. Oké. Okay. Wat het komende weekend is. Maar dan merken we hem aan. Of, uh, vrijdag wel. Ja, ik weet het Het is is heel iets leuks hè. De 24 uur verniel, hè. Komend weekend. Ja, daar ga ik ook zeker, niet aan. Zeker, Zeker. Ga ik ook helemaal zeker, heen. heen. Opening, opening ijsbaan. Ook dat nog. Ja. Nou, het wordt gezellig in ja, ja, antwoord. Komend ja, weekend. Zeker. Hé hey, Job, ik ga zeker, je zien. Zeker, zeker. Is goed Rut. En bedankt. Was het dus. Hoi. hoi, hoi. hoi. Like little girls and boys Playing with their little toys Seems like Model. Een liedje van John Lennon, dat wel. En het heet uh, Real Love. Prachtig, mooi. Ja ja, het is echt heel mooi. Goed, uh, eens even kijken. Ik heb nog iets van het uh, nieuwe album van, uh, van Anouk. Voor die aan. U weet het, Paradise and uh, Back. Are you en dat is dit. coming to the tree? Are they strung up a man? They say who murdered three. Nee, dit is niet dat. Dit is James happen. Newton Howard. En het is heel mooi, maar zo opletten. Het heet The Hanging Tree. Are you, are you coming to the tree? Where a called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be.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 grote koor en heel grote orkest. En dat noemen we, dat heet The Hanging Tree. Dit is wel Anouk. En dat is de laatste voor vandaag. Some of Us. Dat was Anouk. Some of us. Ja, en ik heb een... Uh, ik heb een nieuwe slottoon. Ja, uh, pick up the pieces, dat weet ik nou wel eens een keer... En ik vond, afgelopen weekend vond ik dit nummer. En dat, is, dat was vroeger mijn discotheek-tune Dat ik in de Wijman in Sandpoort draaide. Begon ik altijd met dit nummer. Nou, dan gaan we die eens een tijdje als slottune gebruiken. Vind ik wel leuk? The Jazz Crusaders en Thank You heet het nummer. Overigens eens het laatste nieuws is dat er een dode man gevonden is op een veldje in Zandvoort. Uh, rond hem waren wat honden. De man is kennel, waarschijnlijk onwel geworden. En de dieren zijn door de dierenambulance... Uh, Opgehaald. Verder uh, toen uh, onderzoek vindt nog plaats. Dat is hot van uh, de pers dit. Hè? Nou, dit was uh, Ziever Lunch voor deze maandag de achtste. Ik ben er weer aanstaande woensdag. Morgen is Charles er samen met Dolly. Dus uh, veel plezier ermee. Ik ga er de uh, tussenuit bedankt voor het luisteren en tot woensdag.